1 uur Kees Groot met het NOS Journaal. In Delft is afgelopen avond een man gewond geraakt door een politiekogel. Volgens een woordvoerder van de politie bedreigde hij ambulancepersoneel met een mes. De situatie liep zo uit de hand dat een agent zich genoodzaakt zag om een schot te lossen. De gewonde man is overgebracht naar het ziekenhuis. Juist afgelopen avond werd bekend dat zorgpersoneel dat slachtoffer is van agressie binnenkort makkelijker anoniem aangifte kan doen. Aan de aangifte wordt een nummer gekoppeld... dat niet is te herleiden tot degene die aangifte doet... zo heeft minister Opstelte in de Tweede Kamer gezegd. De naam en het adres van de bedreigde persoon... moet in alle gevallen geheim blijven. Vorig jaar kreeg driekwart van de ziekenhuismedewerkers... te maken met agressie of geweld. Zo'n 95 procent van hen deed geen aangifte. Vaak speelde daarbij angst voor een tegenreactie van de dader... een belangrijke rol. In Limburg zijn de onderhandelingen... over de vorming van een nieuw provinciebestuur afgebroken... De VVD wil niet verder praten met CDA, PvdA en GroenLinks. De liberalen zien er geen heil in om met GroenLinks te gaan samenwerken. De verschillen in benadering waren te groot, zo schrijft de partij in een verklaring. CDA-informateur Van Helfort gaat nu met CDA, VVD en PvdA gesprekken voeren... over hoe het nu verder moet. Limburg heeft een demissionair college... sinds vorige maand de coalitie van PVV, CDA en VVD ten val kwam.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 Goed om te weten dat u nog steeds bij ons bent hier in ons Huis van de Maan... waarin ik in het komend uur graag van u wil weten... hoe duurzaam het bedrijf eigenlijk is waarin u werkt. Wordt afval gescheiden, wordt dat dubbelzijdig geprint... en heeft iedereen zijn eigen koffiemok? Of speelt de koffieautomaat gewoon minuut na minuut zijn bekertjes uit... en print u het liefst enkelzijdig en in kleur? Gebeurt er bij u in het bedrijf genoeg als het gaat om duurzaamheid? En wat zou er verbeterd kunnen worden? En als u zelf een bedrijf leidt, op welke manier probeert u rekening te houden met het milieu? Bel ons op 0800 1121, dat is ons gratis telefoonnummer, 0800 1121. Mail naar casaluna.ncrv.nl of twitter met hashtag Casaluna. Want uh, hoe goed onze bedoelingen ook zijn, it ain't easy to be green.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 When green is all there is to be It can make you wonder why But why wonder, why you wonder I am green and it'll do fine It's beautiful and I think it's what I want to be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 It ain't easy to be green, gezongen vanuit het perspectief van Kermit de Kikker. Ja, en hoe groen is uw bedrijf eigenlijk? Althans, het bedrijf waarin u werkt. Is het een bedrijf dat echt rekening houdt met, met het milieu? Of zegt u van, nee, bij ons uh, uh, komen er nog steeds van die plastic bekertjes uit de koffieautomaat. En uh, er wordt nog steeds enkelzijdig en in kleur geprint. Hoe duurzaam gaat het aan toe bij u in het bedrijf? En als u zelf een bedrijf leidt, op welke manier probeert u dan rekening te houden met het milieu? Daar ben ik heel benieuwd naar. U kunt ons bellen op ons gratis nummer 0800 1121 0800 1121. Mailen kan naar casaluna.ncrw.nl en Twitter. Ik kan met hashtag Casaluna. Ik kreeg een mailtje van Martin Kroon. Martin schrijft, in antwoord op uw vraag wil ik graag opmerken... dat de voorbeelden van koffiebekers of koppen, dubbelzijdig printen en dergelijke... ontzettend oudbollig en vaak irrelevant zijn voor de echte milieuprestaties... waar het bij bedrijven om zou moeten gaan. Dan gaat het primair om het directe en indirecte energiegebruik... met name bij verkeer en vervoer, boomwerkverkeer en zakelijk verkeer... en bij verlichting en verwarming van kantoren. Ik erger me mateloos aan bedrijven en managers... die pennywise, pound, foolish bezig zijn met het kleine gut... maar intussen enorm veel energie verspillen via verwarming en verlichting... die altijd overal brandt, terwijl de kamers leeg zijn... PC's die 24 uur per dag aanstaan... en personeel dat leaseauto's opgedrongen krijgt... in plaats van een vervoersmanagementplan... dat de fiets en het openbaar vervoer bevordert. Of ik erg me aan bedrijven die op elektrische auto's overgaan... maar verzuimen om hun personeel een cursus nieuw rijden te geven. Dat meer bespaart dan al die elektrische voertuigen bij elkaar. Met andere woorden, ga eerst eens een keer... het vele laaghangende fruit plukken dat er nog steeds is... in plaats van defensiezaken en hype na te jagen. Dat neemt overigens niet weg, schrijft de meneer die mij het mailtje stuurt. Ik wil graag heel even het mailtje weer terug als dat kan. <lacht> ik zit hier voor een scherm en ik kan het zelf niet bedienen, dus vandaar dat ik het mailtje even kwijt was. Nee, ik heb het weer. Martin Kroon schrijft nog dat neemt niet weg de relevantie van wat uw gast in het vorige uur aan goede zaken naar voren bracht. Een mailtje van Martin Kroon. Martin, dank Ik ben benieuwd hoe het bij u in het bedrijf eraan toe gaat. U kunt bellen. Ik zei het 0800 1121. Misschien voelt u zich wel aangesproken door dat wat Martin Kroon schrijft. U kunt ook mailen naar Kazaluna.cfv.nl. En Twitter. Ik kan met hashtag Kazaluna. Ja, en deze week is ook de week van het Eurovisie Songfestival. Drie dagen lang uh, festival Vreugde vanuit Baku in Azerbeidzjan. En dat was uh, voor ons ook een reden om vannacht op zoek te gaan naar liedjes uit de geschiedenis van het festival. Die gaan over duurzaamheid. Die gaan over het zorgvuldig omgaan met, met, met grondstoffen. Die gaan over. De toekomst van de aarde. En ja, vorig jaar was het een heel erg leuk en innemend liedje uit Finland. Dadadam heet het. Gezongen door Paradise Oscar. Een jonge jongen uh, met gitaar. Die beschrijft hoe hij als jochie eigenlijk de wereld in wil trekken... om de wereld te verbeteren. En hij gaat langs bij presidenten. En hij gaat langs in parlementen. En hij zal ervoor zorgen dat de wereld een mooiere plek wordt. We gaan terug naar het Songfestival van vorig jaar in Düsseldorf. Dit is Paradise Oscar.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 save our planet and I ain't coming back until she's saved I'll walk my way to see the king and parliament if they don't Young. He tries to talk but no one listens to him Everybody's busy living and dying Not thinking about what they're doing Axel Enström, zo heet hij in het dagelijks leven, maar als artiestenaam koos hij Paradise als kaart. da, -da de Finse inzending voor het Eurovisie Songfestival, Eurovisie -songfestival vorig jaar in Düsseldorf. Ja, op welke manier wordt er in uw bedrijf rekening gehouden met duurzaamheid? Wat merkt u daarvan in het bedrijf waar u werkt? Of misschien heeft u zelf een bedrijf en op welke manier probeert u dan rekening te houden met het milieu? U kunt ons daarover bellen vannacht, 0800-1121. Mailen kan naar Kazaluna en twitter ik met hashtag Kazaluna. Arjan Streefkerk, goeienacht. Oh, hallo, ja, Arjan Kuipers, werkt in Streefkerk. Arjan Kuipers, werkend in Streefkerk. En wat doe je in Streefkerk, Arjan? Ik ben zelf kok. Je bent kok. En je ja. werkt dus in een restaurant, neem ik aan? Ja, klopt. En op welke manier wordt er in dat restaurant uh, gedacht aan duurzaamheid? Wij proberen eigenlijk op alle manieren, op alle mogelijke manieren, om te gaan, met, uh, duurzaam om te gaan met al onze energie en onze producten. Op welke manier doe je dat dan? Uh, in onze producten, in de keuken. Uh, proberen we alles te verwerken van een product, van, zowel een schilletje van de aardappel, of de aardappel zelf, of de, de, de uh, afval wat van een knolcelderij komt, verwerken wij, ver, verwerken wij allemaal verder. Alle delen van, een, van, van uh, vlees, de, be, dieren, kunnen wij verwerken. Dus alles ja, gaat, gaat in, in een gerecht in plaats van in de vuilnisbak. Bijvoorbeeld uh, uh, de, de schil van een knolselderij. Hoe, hoe kun je die in, in, in een gerecht uh, verwerken? Ja, die, wa die wassen wij eerst nadat die geschild is. Er zit een hoop zand aan. En daarna gebruiken we dat als boeket. Zo noemen we dat. Uh, dat is de basis voor een saus of een soep. Ja. Uh, dat bestaat uit wortel, ui, prei en selderij. Mm -hmm. De selderij, gebruiken wij dan de schillen van de knolzelderij van die bakwaan in de, met, de, met de botten of met, met de graten van vis. En dan gaat daar water bij en dat laten we reduceren totdat de smaak van alle knolzelderijen en alle vlees en alle resten van de diertjes verwerkt zijn in de saus. Dat wordt wel een bijzondere saus dan met zoveel ingrediënten? Dat, ja, maar dat is wel ook het klassieke koken manier van koken is dus de, de Franse stijl. Mm -hmm. Op die manier proberen wij alles uh, te verwerken van het product. Ja, kun je nog eens een voorbeeld geven van, van een uh, onwaarschijnlijk afvalproduct... dat jullie weer uh, uh, verwerken in een nieuw gerecht? Ik kan, uh, kan me meerdere voorbeelden geven. Maar wij hebben pas een heel nieuw pand. Uh, en zelfs in de, in de afwaskeuken gebruiken we het water opnieuw. Uh, we spoelen eerst voor alle borden... En dat water wordt daarna verwarmd en dat gaat door naar de naspoelmachine. Dus de voorspoelafwaswater uh, uh, wordt weer gebruikt in de naspoelwa naspoelwater. Dus ook op die manier zijn jullie duurzaam. Jullie zijn niet alleen duurzaam als het gaat om het gebruik van ingrediënten... en het niet weggooien van, van restproducten. Ook uh, in, in de bedrijfsvoering zijn jullie duurzaam. Uh, dat zijn jullie nu in een nieuw pand, uh, zeg je. Arjan, was het daarvoor slechter gesteld met de duurzaamheid in het, uh, in het restaurant? Ja, ja, toen was het een pand van, uh, van een jaar of 17 jaar oud. Ik weet het niet precies, uh, maar daar is toch alles iets verouderd. Het is allemaal uh, een TL-balken, nu is alles LED-verlichting. Toen hadden we een normale afwasmachine, nu hebben we een, uh, een hele duurzame wasmachine. Allerlei nieuw, nieuwe ovens in, de, in het pand, waardoor uh, er veel minder energie gebruikt wordt met de ovens ja. als dat het vorige pand was. En geeft dat een goed gevoel? Ja, dat geeft een heel goed gevoel. Waarom? Ja. Uh, het is leuk om, uh, om alles te gebruiken uit de natuur. En het scheelt ook nog eens op je rekeningen. Ja, dat is, dat is waar. Maar het lijkt me als kok ook zo leuk inderdaad. Dat je, dat je denkt van ja, wat, wat doe ik inderdaad met een schilletje van knolselderij? Of wat doe ik met, uh, met dat laatste stukje appel? Of dat uh, overgeschoten stukje biefstuk? En dat je dan je creativiteit erop los kan laten. Dat lijkt me ook wel een ja. mooi cadeautje. Ja, absoluut. Absoluut. En het, uh, het scheelt ook een hoop. Want alle producten zijn ja het is duur eten is duur en uh, als je daardoor alles verwerkt van je product kan je nog wel even net iets extra ge geven aan je gast daardoor kan je ze net even meer in de watten leggen als wat je normaal doet ja Dat is dat hou je uit die duurzaamheid. Ja, ja. Vroeger, uh, oudere mensen, Arjan... Die, die, die waren vroeger natuurlijk heel erg bezig... altijd met, met uh, ook, ook uh, zuinig zijn met voedsel. Ervoor zorgen dat niets weggegooid werd. Dat alles opgegeten werd. Dat alles gebruikt werd. Uh, is dat ook waar jouw passie voor het verwerken van, van voedsel uit, uit voortkomt? En dan ook het verwerken van, van spullen... die je misschien ja, oppervlakkig gezien als afval zou kunnen zien? Um, nou, Mijn passie komt... Uit meerdere elementen voor. Het is, het is natuurlijk, de natuur is iets heel moois om, om iets uit te halen. Ja. En om dat weer te gaan verwerken. Maar ik vind, het, ik vind het zo zonde om het weg te gooien als je als je iets over hebt. Het is echt, ja, zeker als je het nog kan eten of als je het nog kan verwerken. Dan is het een sport om het, te, om het te verwerken. En dan is het ook wel een soort passie. Ja, een passie die, die zich vertaalt zo te horen in een heel bijzondere gerechten... in die keuken in het restaurant in Streefkerk. Arjan ja. Kuipers, dankjewel voor het bellen. Ja, is oké. Okay. Helemaal super. Dankjewel en tot een andere keer weer. Hè? Tot een andere keer. Dag. Ja, dat is een mooi verhaal van, van Arjan. Hoe, hoe in de keuken echt, echt restproducten opnieuw worden gebruikt. Die saus vond ik zo fascinerend. Van al, al die restproducten die dan bij elkaar een nieuwe saus vormen. Een mooi verhaal. Ik ben ook benieuwd naar uw verhalen. Hoe wordt er aan duurzaamheid gedacht in het bedrijf waar u werkt? U kunt bellen. 0800-1121. Mailen kan naar Casaluna. en Twitter je kan dan met hashtag Casaluna. Net las ik een mailtje voor van Martin Kroon. En Martin Kroon die, die schreef in dat mailtje. Laten we nou beginnen met het plukken van... Het laaghangend uh, fruit. Laten we niet op, op, op kleine dingetjes uh, focussen. Inderdaad, die koffiebekertjes en uh, uh, die, die printopdrachten. Maar laten we ook wat ruimer en wat breder kijken. En Martin, jij wilde, nacht overigens... jij wilde graag nog wat toelichten, hè, als, het om die mail, als het om die mail gaat. Ja, ik uh, zo voorgelezen was het misschien een beetje kort door de bocht. Uh, ik heb... Uh tientallen jaren ervaring met uh, gewerkt hebben op een uh, groot kantoor, uh, het ministerie van Milieu, ja. waar toch ook heel vaak uh, eigenlijk uh, het helemaal niet zo duurzaam was als men altijd beweerde. Bijvoorbeeld het nieuwe kantoorgebouw van het ministerie, wat nu alweer gestript wordt, dat uh, ging zogenaamd door voor heel milieuvriendelijk. Nou, uit de meetgegevens, en dat is dus heel belangrijk, meten is weten, bleek dat helemaal niet zo te zijn. Dus... ...heel hoog energieverbruik, hoog waterverbruik. Uh, dat is al het eerste, dus uh, meten is weten. Het is heel belangrijk dat werkgevers en uh, uh, gebouwmanagers uh, uh, daar eerst mee beginnen. Ja. Uh, hetzelfde geldt voor uh, verkeer en vervoer. Daar wordt gigantisch veel energie verspeeld door bedrijven. Met name dus uh, natuurlijk via de lease float maar ook door het ontbreken van een goed vervoersmanagementplan voor het personeel. Ja, en wat versta je dan onder een goed vervoersmiddelenplan? Dat je, dat je zegt, nou, jij woont op vijf kilometer, dus jij komt met de fiets... jij woont op tien, dus jij hebt een goede busverbinding... En jij woont op dertig, dus jij mag met de auto. Hoe, hoe zie je dat voor je, een ja, goed dat uh, vervoersplan? Ja, dat maakt daar deel van uit dat je dat uh, ook ziet als deel van je verantwoordelijkheid... een deel van het indirecte energieverbruik en dus de indirecte footprint... ...van je bedrijf. Dus, uh, als je uh, duurzaam wil worden... ...en veel energie wil besparen... ...moet je daar ook aan werken. En daar valt dus veel energie te besparen. Gewoon door heel clever dat in kaart te brengen... ...en te regelen en ook te stimuleren. Het moet dus niet alleen gaan via... Uh, ...sancties, maar ook via... Uh, ...het bevorderen via... OV-abonnementen of uh, de, uh, fietsen van de zaak. Uh, daar zijn allerlei regelingen voor die al door heel veel bedrijven toegepast worden. Ja, en Martin, hoe komt het dat jij zulke heldere gedachten daarover hebt? Nou, gewoon rondkijken. Uh, ik geef een voorbeeld. Uh, ik heb natuurlijk uh, altijd bij milieu gewerkt, bij het ministerie. Dat zei je, Om. ja. En het waren juist degenen die het meest met uh, energie- en klimaatbeleid bezig waren... die als het ware het meest hun licht laten lieten branden terwijl er niemand op de kamer was. Ja. Yeah. Nou, dat kan dus niet, maar hoe komt dat? Omdat zo'n werkgever, zo'n ministerie nogal amorf is en dus helemaal geen aandacht geeft... en geen acties voert onder het personeel om uh, nodeloos licht te laten branden te Beperken. Maar daar ligt dus een verantwoordelijkheid. Je computers aan laat staan. Ja. ja. maar daar ligt dus een verantwoordelijkheid voor, voor de werkgever om ook je, je personeel erop te wijzen dat het laten branden van licht en het laten aanstaan van je computer dat dat nodeloze energie kost. Maar als ja. die werkgever dat, daar niet op wijst, dan, dan gebeurt het kennelijk toch. Dan blijft toch dat licht branden. Dan blijft toch die computer aanstaan. Ja, ja. Er moet steeds. Uh, dat is verpeterd suur. Dat moet je als wij elk jaar herhalen. En dat kun je ook. Desnoods in kaart brengen en daar eventueel sancties of beloningen aan vast uh, uh, uh, binden. Ja, dat maar is... aan de andere kant, Martin, wij zijn toch ook allemaal mensen die, die kunnen nadenken. Dus als ik uh, mijn, mijn kantoortje uitloop, dan weet ik toch dat het misschien beter is voor het milieu, als ik het licht even uitdoe. Ik nee, heb toch niet een aansporing zijn... van de werkgever nodig in principe om dat te doen? Het gaat niet om kennis, het gaat om de, de, het bewustzijn en de en de wil. Uh, ik heb het echt ontzettend veel meegemaakt met collega's die heel druk bezig zijn met andere dingen, maar dan de hele dag als ze vergaderen hun uh, licht en computer aanlaten. Ja, ja, ja. En, en, wees wees en wees jij jouw collega's en wees jij jouw collega's daarop dan op dat moment? Uh, ja, ja. En uh, ik uh, veegde uh, heel vaak uh, die verlichting ook weer uit. En ja. uh, ja, maakte een rondje door de gang. Mogelijk, uh, omdat ik zo opgevoed ben natuurlijk. Dat scheelt ook allemaal persoonlijk of je er bewust van bent. Thuis heb ik natuurlijk ook alleen maar zuinige lampen... en doe ik steeds licht uit waar het niet nodig is. Mm -hmm. en, en die opvoeding, wat, wat uh, uh, heeft dat voor jou betekend als het nu gaat... om dat je kennelijk heel bewust bent van dat milieu, ook in de werkomgeving? Ja, die opvoeding uh, heb ik van huis meegekregen. Mijn vader was uh, uh, milieubioloog avant la lettre... En, uh, ik ben dus met natuur en milieu en flink polvinistisch uh, opgevoed. Ja, dat verklaart uh, veel. Dus dat werkt. Ja, ja, ja precies. Martin Kroon, waar werk jij nu als ik vragen mag? Nou, ik ben met pensioen, maar ik ben uh, ook oud projectleider van het nieuwe rijden. En ik geef dus nog uh, trainingen in het nieuwe rijden. Ik doe ook werk voor het nieuwe rijden. En het nieuwe rijden, dat is rijden met elektrische auto's, hè? Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Het nieuwe rijden is rijden met elke techniek, ook met elektrische auto's met uh, lagere toeren. Zuinig, dus de enige manier om echt zuinig te rijden is... minder hard optrekken en minder toeren maken. Eerder in een hogere versnelling. Oh, Oké. Okay. Dus, dus ik, ik kan met mijn oude benzineauto ook nog gewoon uh, nieuw gaan rijden, begrijp ik? Ja, ja. En ja, waarom dus gaat u dat... Elke techniek, diesel, benzine, LPG, elektrisch ja en... en daar kun je zo 10, 20 procent mee uh, besparen. Zo. Dat kan iedereen zichzelf leren als je naar de website gaat www.hetnieuwerijden.nl. En Martin, is dat eigenlijk net zoals bij die collega's die het licht gewoon laten branden? Het is niet zozeer onwil dat, dat we uh, die 20 procent zomaar weggooien als het ware... die we kunnen uh, winnen door dat nieuwe rijden te gaan toepassen. Het is meer onwetendheid en onoplettendheid. Ja, maar ook wel uh, bij uh, het autorijden natuurlijk, uh, het is allemaal gewoontegedrag. We hebben vroeger geleerd uh, lekker doortrekken en dan bij 50 ongeveer in de derde versnelling schakelen. Bij uh, 80 in 4, noem maar op. En dat kan allemaal met moderne motoren, die, maar ook met uh, oudere auto's uh, die allemaal zoveel power hebben. Dat je gewoon 50 in 4 en 80 in 5 kan rijden. En je hoeft dus helemaal niet in het verkeer zo hard op te trekken. Want verderop staat het stoplicht toch weer op rood. Ja, en je hebt energie bespaard. En uh, je bespaart je ergernis. En uh, uh, dus eigenlijk ontstaat er dan een soort win-win situatie. Waar ja. en het milieu en uh, jouw hart beter van worden. En het is dus ook nog veiliger en inderdaad ook zeer, uh, veel relaxter. Ja, precies. Het nieuwe en rijden daar. Ja. Voor bedrijven heel belangrijk, want bedrijven hebben natuurlijk enorme floten aan auto's. Ik geloof bij elkaar een miljoen of zo aan leaseauto's, zakenauto's. En dat zijn vaak op papier van die zuinige auto's met een lage bijtelling. Maar als je daar dus uh, pittig in rijdt, dan blijft er niks over van die zuinigheid. Nee, nee, nee. En, en alleen dus door het nieuwe rijden toe te passen... wordt een A-label auto ook een A-label in de praktijk. Martin Kroon, mag ik je bedanken voor je toelichting op de mail die je stuurde? Onder meer ook over dat nieuwe rijden. Dank je wel. Graag gedaan. En een nacht nog. Ja. Dan ga ik naar Henk Bouw. Goeienacht, Henk. Goedenavond. Goedenavond. Of goedemorgen is het eigenlijk. Ja, wat jij wil. Ja. Henk, welke ervaringen heb jij met, met het uh, um, omgaan met het milieu in jouw bedrijf? Nou, ik zat zo eerst te luisteren. En dan naar alle mensen die, die uh, zuinig zijn met het milieu... om verschillende redenen. Ik denk, ik moet ook eens een ander geluid laten horen... want wij houden daar helemaal geen rekening mee. In jouw bedrijf niet? Ja, als administratiekantoren... Mm -hmm. En op, op welke manier hou je dan ostentatief geen rekening... met duurzaamheid en milieu op een administratiekantoor? Nou, met lichten en computers, wat ik net, al, net allemaal hoor... en ook verwarming en zo. Wij houden ons daar eigenlijk helemaal niet mee bezig. En hoe komt dat? Is, is niemand uh, zich daarvan bewust... dat dat toch energie uh, kost ja, en dat dat misschien toch wat zonde is? Verzet. Waarom? Omdat ik juist vind dat, dat je hebt economie en milieu ja. en het milieu wordt verbonden aan de economie. En als het maar geld oplevert, dan wordt alles voorzien van een milieusausje. En ja daar heb ik wat, wat moeite mee. Ik kan me nog herinneren, jaren terug werd er altijd gezegd toen om tien uur de verwarming alvast wat laag mm -hmm. Dat spaart energie. Maar aan het eind van het jaar, dan zet de energiemaatschappij dus minder om als we dat allemaal gaan doen. Tegen dezelfde kosten. Dus wat doet de energiemaatschappij? De prijs moet omhoog. En dan zie je bijvoorbeeld met het gas, dat wordt dan na dat jaar een dubbeltje of nog meer duurder. Hartelijk dank voor het bezuinigen. Maar je betaalt net zoveel of nog meer, of nog meer dan vorig jaar. Oké, okay, dan, dan scheelt het niet in jouw persoonlijke rekening... maar het, het, het scheelt wel in de, de, de eindafrekening als het gaat om, uh, om grondstoffen, toch? Ja, maar, maar daar verzint men dan wel, dan wel weer wat op. Hoe bedoel ik je? Heb daar, ik heb daar gewoon, uh, gewoon moeite mee. Ik heb de, de geloofwaardigheid of het ook werkelijk om het milieu gaat... Daar heb ik mijn twijfels over. Maar goed, het is toch bewezen dat als je, als je het licht uh, wat eerder uitdoet en je zet je computer uit... en misschien als je de verwarming inderdaad wat, wat, wat uh, eerder uh, dicht draait... dan scheelt dat in energieverbruik. Of de prijs daarna omhoog gejaagd wordt... om de onkosten van de energiefirma te kunnen betalen, dat is een ander ding. Maar uiteindelijk scheelt het natuurlijk wel in energieverbruik. Ja, maar die energie die wordt naar mijn mening wel weer ergens anders van, van, vandaan gehaald. Maar is het dan zo, als jij bij, bij je werkgever vertrekt, hè, op dat administratiekantoor, dat je dan als het ware expres het licht laat branden? Nou, niet expres. Ik zeg ook niet van, van laat, het licht, uh, laat het licht maar aan, want wat hebben wij met het milieu te maken? Want, want dan zeg ik dat ik het milieu een warm hart toedien, daar kun je gif op innemen. Mm -hmm. hey, om eens een grapje te, te doen. Maar nee, ik zeg, ik, ik sta er. Totaal niet, niet bij stil, omdat ik me verzet heb over, door die dingen die ik dus nu net noem. Als je ziet hoeveel winst de Shell maakt, miljarden, en dan ook nog zeggen dat de gasprijs verbonden is aan de olieprijs. Dan denk ik, we worden belazerd waar we bij staan. Maar Henk, tenslotte, als, als die bedrijven de, die prijzen niet in jouw optiek kunstmatig hoog zouden houden of niet de prijzen zouden gaan verhogen, euh, zou je dan je wel meer bewust zijn van het feit dat het misschien toch beter voor het milieu is om dat licht even uit te doen als je, je weggaat van kantoor? Word ik wel groter. Want dan, dan merk je dat het, dat het ergens toe doet. Dus jij, jij wil dat het er ook in jouw portemonnee toe doet als dat licht eerder uitgaat? En dan niet alleen in mijn portemonnee, maar dan als dat voor mij geldt, geldt dat ook voor anderen. Ja, ja maar dat, dat is voor jou uh, uh, het belangrijkste. Je moet dat merken in je eigen portemonnee. Het gaat mij dan ten koste van de, van de geloofwaardigheid. Men gooit overal maar een milieusausje overheen. Beter voor het milieu, beter voor dit. Maar ondertussen, dan, dan gaat iedereen gewoon. Uh, ...zijn gang en de overheid, de overheid dan zeker. Alles wordt even goed, wel duurder, want we moeten, toch, we moeten niet minder winst maken. Dus ja, minder omzet omdat we zo bezuinigen. Minder omzet tegen dezelfde kosten. Dus die prijs moet omhoog. Hartelijk dank voor het bezuinigen. Ja, dus zolang dat gebeurt... Uh, uh, uh, heb jij niet zoveel behoefte om... Uh, nou, wat ik al zei, die verwarming wat eerder uh, uit te zetten... of uh, die computer uit te zetten als je van kantoor weggaat. Ja, je punt ik. is duidelijk, Henk Bouw. Dank je wel voor het bellen. Graag gedaan, hoor. En een goede nacht nog. Ja. Dag. Ja, wat, wat denkt u daar eigenlijk over? Misschien zit u wel op de lijn van Henk Bouw... van ja, hoezo ga ik bezuinigen? Ik merk er niks van in mijn portemonnee. Maar misschien bent u ook wel iemand die zegt... nee, ik, ik ben daar juist heel... heel erg heel, uh, mee, mee bezig met dat milieu. Ik ben heel voorzichtig in het gebruik van, uh, van, van elektriciteit. Of op het werk heb ik die eigen koffiemok. Ja, Martin Kroon noemde dat een wat achterhaald voorbeeld. Maar het is toch een discussie die op heel veel bedrijven nog speelt. Dus uh, op welke manier wordt er nou bij u op het bedrijf... Uh, met duurzaamheid omgegaan? Daar wil ik... Ik ga over hebben. En als u nou zelf een bedrijf leidt, u bent bijvoorbeeld directeur van een bedrijf, op welke manier probeert u dan nou rekening te houden met het milieu? 0800 1121 Kazaluna het of hashtag Kazaluna als u wilt twitteren. Ja, dan ben ik weer eens in de geschiedenis van het zongfestival gedoken op zoek naar liedjes die te maken hebben met duurzaamheid. En die werden eigenlijk al heel vroeg in het festival gezongen. In 1971 bijvoorbeeld was er een behoorlijk eh, activistisch lied. dat gezongen werd namens Duitsland. Katja Epstein werd er ook mooi derde mee, overigens. Dus de boodschap kwam aan. Uit 1971, het zongfestival in Dublin. Dit is Deze Welt. Klare Nächte und die Luft ist wie Asmin, Flüsse wie Kristall, so klar und wälder saftig grün, kann es das noch geben oder ist es schon zu spät? Das für alle überall diese Traum noch in. Deze schloten senkt zich über Stad en Land. Wo nog gestern Kinder waren, bedeckt heut Öl den Strand. In den Riesen fliegen wir dem Morgen zu. Wie wird dieses Morgen sein, sinnlos oder voller Sonnenschein? Katja Epstein, DIEZE Welt. En 40 jaar na DIEZE Welt is Katja Epstein, 41 jaar zelfs, is Katja Epstein, Katja Epstein nog steeds op tournee... met maatschappelijk geëngageerde liederen. Ze maakte een tour door Duitsland met uh, onder andere ook werk van Bertolt Brecht en Kurt Weil. Dit is Casa Luna bij de NCRV op Radio Ede. Ik ben uh, heel benieuwd op welke manier bij u in het bedrijf... met duurzaamheid wordt uh, omgegaan. Of er in het bedrijf aan milieu wordt gedacht. En op welke manier u daar zelf mee omgaat uh, terwijl u aan het werk bent. 0800-1121, dat is ons gratis telefoonnummer. Hans Visser, goeienacht. Hallo, uh, ja, Harm Visser. De Harm, dag Harm Visser. Uh, er stond een, ja, ik denk alweer een jaar geleden... of misschien zelfs al twee jaar geleden, een stukje trouw... Ja. En uh, dat was de voormalige uh, hoofdredacteur van de afdeling filosofie. En daar stond als kop duurzaam, duurzaam, duurzaam. Maar nou wil ik het woord nooit meer horen. Mm -hmm. En ik begreep dat meteen. Want? Nou, het, is, het heeft iets, ja... Bedrijven die zich uh, duurzaam profileren. Het heeft iets geen heiligs. Waarom? Ja, ja waarom? Ja, dat is een goede vraag waarom? Uh, ik geloof ze niet. Je gelooft ze niet? Nee, ik, ik, ik, ik denk ze zijn gewoon op een, op een tripje bezig met uh, nou, wat is nou de mode? Dat ziet en dan gaan we mee met die mode. Dus je denkt dat ze uiteindelijk er gewoon beter van willen worden bedrijven? Ja, beter van. Ja, dat zeker. Tuurlijk. Maar ik, ik, ik geloof het ook niet. Ik, ze, ze spreken een soort intentie uit: uh, van nou, nou gaan we het duurzaam doen. Maar er is iets in mij wat zegt: ik geloof er geen. Maar ja, ik had net die, die, die kok uit het restaurant in Streefkijk aan de lijn. Ik weet niet of je dat gehoord hebt. En die vertelt echt vol vuur hoe die, hoe die uh, uh, voedselresten weer gebruikt in nieuwe gerechten. En hoe het nieuwe restaurant is ingericht waarbij het water doorlopend hergebruikt wordt. Dan denk je, nou dat is toch een goede manier om, om uh, dat milieu wat minder te belasten? Ja, nee, oké. Okay. Nee, ik, ik, ik ga natuurlijk niet iedereen uh, afbranden om, om te zeggen van niet uh, goed, Maar het, het gaat mij vooral om die grote bedrijven: auto-producenten, uh, uh, uh, mensen. Hè, dus de, de, de grote autofabrikanten, die dan zeggen ze hebben een duurzame auto. En ik, ik, ik, ik weet het niet. Nee, nee. Maar mag ik eens even uh, terugharmen naar uh, het bedrijf waar jij recentelijk bijvoorbeeld werkte? Wat voor bedrijf was dat? Of is dat? Nee, ik, ik, ik ben een ZZP'er. Je bent een ZZP'er, dus je, je hebt je eigen bedrijfje aan huis, zou ik zeggen. Ja. En, en op welke manier let jij dan op het milieu? Want jij zit ook moeten printen en, en, en nee, noem maar op. Nee, nee hoor, ik, ik, ik werk alleen maar aan, uh, aan een computer. Mm -hmm. En als je dan even van huis gaat, zet je dan die computer uit of laat nee, je hem uh, standby nee, staan? Nee, dat doe ik niet. Nee, nee. Want en... hij gaat uit zichzelf in de slaapstand... Dus daar hoef ik verder geen rekening mee te houden. Nee, maar de slaapstand kost altijd weer meer energie dan uitzetten. Ja, nee, maar dan moet ik hem weer opstarten. Nee, dat... Nee, nee kijk, zo, zo bewust ben ik niet. Nee, nee, dat is heel eerlijk. Gewoon niet. Nee, nee, nee. nee. Maar, maar vind je het belangrijk dat je daarover nadenkt? Je hebt er wel over nagedacht. Je denkt, Dat is me niet waard. Nee, ik... Misschien ben ik wat dat betreft... Uh... Zeggen. Nee, ik kan, dat, ik kan dat niet opbrengen. Nee, nee. Om, eh. om uit te zetten en dan weer aan te zetten. Dat kost trouwens ook een hoop centen. Ja, dat Om te uitzetten en ja. weer aanzetten. Ja, dat is ook weer waar. En, en op, op welke uh, manier uh, let je verder op het milieu in je, in je dagelijks bestaan als ZZP'er, Hans? Harm, neem me niet kwalijk. Harm, ja. ja. ja. Uh, nou. Ja, ik leef alleen. Uh, <laughs> dat, dat, dat mag geen naam hebben. De manier waarop jij het milieu belast of de manier waarop jij aan het milieu denkt? Ja, nee, nee. Ik verbruik zo ongelooflijk weinig. Het enige wat aanstaat is een ijskastje. Ja, dat is inderdaad niet veel. Nee, en meer kan ik ook niet doen. Nee, en de computer op de slaapstand en de computer op de slaapstand. Arm Visser, dank je wel voor je kritische kanttekeningen. <laughs> okay. En een goede Dag. nog. Een tweet van Lis. Uh, Lis uh, schrijft... Natuurlijk merk je het in je portemonnee als je zuinig bent met energie. Mijn eindrekening is echt laag. Consequent zijn. Altijd. Dank je wel voor je tweet, uh, Lis. Jeroen Rietveld, goeienacht. Hey, goedenavond. En Jeroen, uh, waar werk jij als ik vragen mag? Nou, ik heb uh, net 23 jaar bij het ministerie van Defensie gewerkt... en ik ben uh, sinds kort al zelfs, zelfstandig ondernemer. Aha. Dus je hebt jarenlang bij Defensie gewerkt. Wordt daar een beetje aan het milieu gedacht? Uh, nou ja, dat is natuurlijk voor, uh, voor al het grote materiaal... wat we exporteren is dat natuurlijk wat moeilijk. Maar wat je wel ziet, is dat het bewustzijn over... Uh, met name over het energiegebruik en het milieu... dat het wel een hele goede kant op gaat binnen het ministerie. En waar merk je dat dan aan? Nou, dat merk je bijvoorbeeld aan... Uh, Garbhoudt een duurzaamheid idee over dus de doodkosten ownership over materieel, maar bijvoorbeeld ook over ontwikkelingen als het nieuwe werken die ze binnen het ministerie nu aan het doorvoeren zijn? Ja, mensen kunnen veel vaker uh, thuis werken en dat, dat bespaart dan weer uh, reiskosten en ook uitstoot. Nou, dat al. En überhaupt al de, de hele reductie in de kantooromgeving die je hebt. Hè? Je bespaart zo 30% van je kantoren. Ja, dat is ook waar. Ja. Dus dat tikt allemaal behoorlijk aan. En, uh, en het, minder, uh, het minder mobiliteit, dus het, het minder reizen en dus ook thuis kunnen werken. Dat zijn echt allemaal elementen die daarin meemaken. Maar wat eigenlijk veel belangrijker is, en ik, als ik dan die, die vorige meneer hoor, dan word ik daar eigenlijk wel een beetje boe van. Ja, want? De, nou ja, de, het, het gaat ook om, juist om, om het gedrag van de, de gedragsverandering van mensen. En uh, als ik dan hier hoor, nee, nee, dit niet, en dat is te veel moeite. Er zijn altijd uh, elementen waar je wat mee kunt doen. Ik zit bijvoorbeeld nu in de zuinigste auto van, uh, van de wereld. Oh ja? Nou ja, de, ik, dat ding dat rijdt liter uh, 1167 kilometer, had ik uh, vorige week. Dus dat vond ik wel een mooie prestatie. Ja, dus die heb je bewust uh, uh, uh, aangeschaft omdat die zo zuinig is, uh, neem ik aan? Ja, ja, ja. Dat, maar ook omdat het soort concept cars is en ik dat leuk vind. Maar de, ja, zeker die zuinigheid. Dat geeft, uh, geeft vind ik altijd vind ik heel erg leuk omdat. Uh, om daar het maximum uit te halen. Ja, en nu ben je dus een uh, kleine zelfstandige. Op welke manier ja. let je uh, binnen die, die context op het milieu en op duurzaamheid? Nou, op heel veel. Ik heb mijn bedrijfje ook dit genoemd... dat we staan voor duurzaamheid, innovatie en technologie. Maar we zijn nu momenteel bezig met een, uh, een fantastisch nieuw concept... dat echt de mobiliteit in Nederland gaat veranderen. Oh, kijk eens. Waarbij we dus niet alleen maar kijken naar, uh, niet naar, het mo naar de mobielen, zo zeg, maar we kijken naar de stoelen... En wat we gaan proberen is de bezettingsgraad van de stoelen van, van elk, elk mobiliteitsapparaat uh, uh, te vergroten. Maar dat is toch niet nieuw? Er wordt toch al jaren geprobeerd om met ze bij elkaar in de auto naar het werk te krijgen? En ja, dat klinkt niet nieuw. Maar tegenwoordig hebben we daar uh, een hele mooie apparaat voor dat heet smartphones. Ja. En, en die kun je heel mooi inzetten om, uh, om platforms te creëren. Nou, en als je dat dan ook nog doet op, met, uh, met een stukje sociale media en de interactie daartussen. En dan denken wij dat we daar echte mensen mee gaan motiveren om, uh, om gebruik te maken van whatever daar is. En dat kan dus, dat kan dus bij elkaar meegelen zijn, maar dat kan dus ook uh, shuttlevervoer en taxi's en al dat soort dingen. We maken dus het platform voor mobiliteit. En dat, dat is jouw uh, nieuwe werk ook? Dat is momenteel mijn uh, nieuw plus. Uh, een, uh, een hele mooie nieuwe ontwikkeling. En, uh, klussen, en, en levert het al wat op? Uh, merk je al dat mensen uh, wat vaker elkaar opzoeken om uh, van A naar B te reizen? Nou, de, de, we gaan op basis van uh, een app. Ja. En uh, die wordt uh, binnenkort gelanceerd. Dus uh, we merken er nu nog niks van. Maar we zijn in de, in de hele ontwikkeling. kijken we niet alleen naar de fysieke mobiliteit. maar met name ook naar mobiliteit van mensen in het hele cyclus van leven leren werken. Dat moet je even uitleggen. Ja, dat is het moeilijk. We proberen juist ook naar het gedrag van mensen te kijken. Dus uh, we proberen mensen te stimuleren... Om, uh, om ook daadwerkelijk die stap te gaan maken... om op een andere manier hun, uh, hun mobiliteit in te vullen. En, maar ook de mobiliteit in privé-tijd. Privé en daar zit weer de link ook naar het nieuwe werken. Want je ziet in het nieuwe werken... dat privé en werk een beetje door elkaar heen gaan. Ja. Dus uh, nou, dat, dat, dat, dat uitschrok in de mobiliteit. En we zien ook nu dat we waar mobiliteit veel meer uh, gaan, gaan betalen in 2013... met onze Koendes ja. We zien echt wel dat we, dat we met, die, met die nieuwe mogelijkheden... dat regievoeren over de mobiliteit, dat samenbrengen... vraag en aanbod, dat we daar gewoon een, uh, een, oplos een oplossing hebben... Voor een, uh, voor een uitdaging die veel mensen binnenkort gaan ondervinden. Ik wens je alles succes bij het verder uitwerken... van die plannen hier je het veld. Dankjewel. Dankjewel voor het bellen. Tot een andere Ik keer. Heel Dank je. Dan ga ik naar Mark. Goedenacht, Mark. Goedendag. Uh, ik had een uh, paar dingen. Uh, ik word er altijd een beetje uh, simpel van dat mensen altijd het uh, westen zijn. Mensen die reageren van ja, we worden gepakt door de overheid en dit en dat. Nou, dat vind ik, vind ik een beetje raar, want het staat ook enigszins los van elkaar. Natuurlijk is het allemaal niet heilig, maar wat je minder kan consumeren is altijd beter, mm -hmm. lijkt me. Dat, dat, dan wou ik uh, verder zeggen: ten aanzien van uh, plastic. Uh, in Arnhem zou dat volgens mij beter kunnen. En ik weet niet of we andere plaatsen dat beter doen. Wij moeten naar de gemeente om uh, zakken op te halen die speciaal voor het plastic afval zijn. Ja. Dan moet je dus speciaal naar een loket bij het gemeentehuis. Ja, dat vind ik nogal omslachtig. Ik denk, ja, dat kan je ook bij de supermarkt neerleggen. En, uh, ja, de, de, dat soort dingen, weet je wel. Gewoon uh, om het ook. Simpeler te maken. Jij zegt eigenlijk van het is mooi dat je uh, uh, plastic uh, gescheiden inzamelt. Ja, maar zorg er dan voor dat mensen ook makkelijk aan die zakken kunnen komen dat ze niet in de rij moeten gaan staan op het gemeentehuis. Ja, voor mij moet ik ervoor betalen net als een Maar dan kan je leg je ze gewoon in de supermarkt neer en nu is het. Uh, en misschien door een andere gemeenten al wel, wel hoor. En, uh, ja, wij kregen die zakken volgens mij thuisbezorgd, maar dat weet ik niet helemaal zeker. En, uh, maar ook maar, maar één van, keer hoor. Maar plastic is zoveel. Dus dat vind ik wel een belangrijk iets. Ja, Je moet het dus wel doen, maar maak het dan ook makkelijker om het te doen. Ja, vind ik wel, want ik moet dan speciaal, Eén, één keer in de twee maanden moet je naar de gemeente alleen daarvoor. En uh, ja, ik kom, er, ik kom er vaak niet naartoe, zeg ik eerlijk. Nee, dan gooi je toch maar dat hele plastic bakje in je gewone ja, uh, uh, zo. Maar, ja. maar ik ben verder qua energie uh, wel, ja, ook vanwege portemonnee, maar ook uh, zeker voor het milieu, uh, wel uh, zuinig. En, uh, ik zou ook niet weten waarom zou ik uh, overconsumeren uh, als het niet nodig is. Ik doe de lamp uit als het nodig is. Noem maar op. Ja, dus doe ja. zuinig aan waar dat, uh, waar dat kan, zeg je eigenlijk. Ja, nee, ja bijvoorbeeld, ik uh, koop tegenwoordig blikken uh, bier ja? in plaats van flessen. Nou, het is heel makkelijk, want je gooit het gewoon in de in de uh, afval, uh, Emmer. Je hoeft het niet eens terug te brengen in de winkel. En het wordt toch wel eruit gehaald. En de smaak maakt er niks uit. Uh, het is gewoon net een goede smaak. Kijk, dat weten we dan ook weer, Mark. Dankjewel voor je reactie. Oké, okay, En een paar nog. kleine dientjes. Dankjewel voor die kleine dingetjes. Want die kunnen we bij elkaar een groot ding gaan maken. Ja. Mark, dankjewel. Meneer Hoekstra, nacht. Ja, nacht. Uh, even kijken. Ik ben bouwkundige en ja. uw gast die tipt het al een beetje aan. Mevrouw Hoek uit het uh, vorige uur, ja. Ja, de, we hebben een prachtige woningvoorraad... tussen de vlak na de oorlog en tot 1990. En toen werden de woningen beter qua isolatie en dergelijke. Ja. Dus als we die woningen tussen 1945 en 1990... Je ziet de voorbeelden prachtige mooie straten... heel kleinschalig en, en, en bewonersvriendelijk. Die woningen die gaan we isoleren... En, en nieuwe cv ketels erin doen. Ja. Gaan ze uh, verbeteren tot het bouwbesluit tot nu? Dan heb je de bouw, die krijgt werkgelegenheid. De woningcorporatie, uh, die besteden hun geld eindelijk goed. Ja. De bewoners, die krijgen een beetje huurverhoging. Maar ze krijgen veel meer woongenot. En ze hoeven minder energie te betalen. Dus krijgen we meer koopkracht en uh, zo komt het in staat... ze moeten wel subsidie geven, maar ze krijgen het later weer terug. Ja, dus u zegt eigenlijk, zorg er nou voor, voor dat... ...voor, voor, voor haar uh, woningbestand uh, en zo hoeven we minder CO2-uitstoot... Uh, uh, uh, die dingen hoeven ze te kopen. Ja, dus eigenlijk zegt u zorgt er nou voor... dat die oude woningen uh, op pijl op worden gebracht... dat die geïsoleerd worden... en op die manier uh, uh, heb je op allerlei punten uh, milieuwinst, als het ware. Ja, denk ik wel. Maar, maar ook niet alleen milieu... Maar ook werkgelegenheid en, ja. en geldwinst. Ja, ja, mooi voorstel, en meneer Hoekstra. Binary, en, en toch heeft het mes dat zij het tijd al aan vijfkanten vijf gesneden mes misschien. Dus nee, nee, nee, maar de beeldspraak is helder, meneer Hoekstra. Dank u wel ja, voor het bellen. Okay. Ja, oké. En, okay. en ja, tot een andere keer. Hoor. Goeienacht. Dag. Dag. Ja, dan gaan we weer even terug naar de duurzame Songfestival. Die is uit de geschiedenis. Het is tenslotte de week van het Eurovisie Songfestival. Ik ga weer terug naar vorig jaar, naar Düsseldorf. Denemarken werd daar vertegenwoordigd door een poproep. A friend in London. En die droomde hardop van een new tomorrow. Come on, boys, come on, girls. In this crazy, crazy world. You're the diamonds, you're the pearls. Let's make a new tomorrow today. Wake up, slow down groepen, Friend in London. Deze hele zomer op tournee door Scandinavië. New tomorrow. Hans, goeienacht. goeienacht. Hoi. Dag Hans, hallo. Op welke manier wordt er bij jou in het bedrijf naar duurzaamheid gekeken? Nou... Dat heb ik eigenlijk al aan je medewerker al doorgegeven. Dat ik niet zozeer bel vanuit het oogpunt van mijn bedrijfje. Maar meer in het algemeen. Ik zit op een moment, ik kom op de vrachtwagen. En uh, waar het mij om gaat is dat de overheid... Ja, ik toch wel naar de bevolking toe. Jongens, wees zuinig met energie. Let op het milieu. Ja. En dat is ook een goede zaak. En dat, dat probeer ik ook. En mijn gezin probeert dat ook. Uh -huh. Maar wat ik zie, wat de overheid zelf... Uh, aan energie en aan grondstoffen verspilt... dat werkt soms wel eens een beetje demotiverend. Dat Noemen ze... denk ik dan... Noem eens een voorbeeld, zaak, Hans. Nou, bijvoorbeeld langs de A12, de Rijksweg A12, daar wordt uh, uh, de weg verbreed. Goeie zaak. Maar als je dan ziet dat bijvoorbeeld de lichtmasten die er stonden, ja, die zijn zo oud nog niet. Maar die worden gewoon eigenlijk omgehaald en er wordt een nieuw wachtplaats. Terwijl mm -hmm. er aan die lichtmasten op zich het is aluminium. Er markeert niets aan, alleen ja, ze zijn niet zo geworden meer als die oude. Nee. Of uh, als, als de nieuwe... Uh, dat geldt ook voor stukken vangrail. Stukken vangrail die, die nog jaren, nog dertig jaar mee kunnen. Die zijn gegalvaniseerd, die roesten niet. Die worden gewoon met een hijskraan, of tenminste met een knijper... worden die tot oud ijzer verwerkt. En er worden nieuwe geplaatst. Dus eigenlijk en dan zeg dan je... En dat ik op mijn Ja? Ja, eigenlijk zeg je... Uh, uh, joh, ik wil best uh, energiezuinig proberen te rijden. Ik wil aan het milieu denken. Maar overheid geeft dan wel het goede voorbeeld. Nou, inderdaad. Want dat want, uh, sowieso... Uh, uh, ik vind niet van uh, de overheid doet het niet, dan doe ik het ook niet. Zo werkt het niet. Maar soms is het wel eens, ja, neem ik de fiets of neem ik de auto? Dat is soms als een keuze. Ik denk ja, het is wel lekker met auto. Het is vooral als regent. Ja. Uh, laat ik het zo zeggen, uh, de drempel wordt wel hoger als je ziet dat degene die, die erop aandringt om zuinig te zijn, ja, dat zelf eigenlijk, eigenlijk helemaal niet doet. Nee, nee. Als je bijvoorbeeld ziet de Rijksweg A28, die wordt steeds meer en meer verlicht. Nou, ik rijd daar vaak s'nachts. Uh, als ik geluk heb, dan kom ik drie andere auto's tegen. En dan zeg maar jij, dan, op... wel... dan mag er wel ja, een lampje op... minder branden. Nou, voor mij mogen ze allemaal uit, persoonlijk, want ik heb het licht op mijn auto zitten. Maar daar brandt zeg maar, tussen, tussen, tussen Hoeverlaak en Hogeveen. dat is 134 kilometer. Daar brandt vol op licht. Ja. Ja, en voor wie? Ja ja, ja, ja, En als ik dat zie bij mijn gezinnetje met één vrouw en twee lieve kindertjes wat wij verbruiken... en we doen echt ons best om zo laag mogelijk te houden. Niet alleen voor het geld, ook. Nou ja, voor later, voor dat we wat voor het nageslacht achterlaten, ja, zeg maar. Ja. En je ziet dan dat, ja, het, het doet eigenlijk een beetje pijn ja, om hier te zijn. dat begrijp ik als je dat zo vertelt. En uh, Nou, nou uh, bestaat jouw bedrijfje tussen aanhalingstekens uit, uit, uit die vrachtwagen die je rijdt, begrijp ik? Is uh, jouw bron van inkomsten? Klopt, ja. ja. ja, ja. En, en op welke manier probeer je nou eh, eh, eh, zo zuinig mogelijk om te gaan met, met, met, met die auto, met de manier waarop je rijdt? We hadden het net over het nieuwe rijden, hè? probeer je dat ook een beetje ja. toe te passen? Ja. ja, dat heb ik dus gemist over het nieuwe rijden. Maar het is wel iets waar ik rekening mee hou. Uh, ja, gewoon met, met, met stoplichten hoe ik aan kom rijden. Op het moment dat ik verwacht dat de stoplicht weer op groen kan gaan. Uh, dan ga ik niet vol gas houden en dan op het laatste moment boven in de remmen om vervolgens weer op te boeten schakelen, want dat kost enorm veel dieselolie en dat is erg duur ja. en dat is ook, daar komen we ook nog bij het niet goed voor. Ja, ik laat hem uitlopen in de hoop dat hij toch op groen gaat en dat ik dan een soort van doorstart kan maken. Ja, ja, ja. En ik, en ik denk dat als je daar rekening mee houdt, als we dat allemaal zouden doen, dat dat scheelt. Maar dan nogmaals, dat is maar zo'n klein beetje als je dan ziet wat de overheid aan, aan licht eigenlijk elke nacht eruit gooit. Ja, dus wat dat betreft zeg je: de overheid moet een goede voorbeeld geven, dat is demotiverend. Toch uh, pas jij het zelf ook toe. Ben je, ben je toch bezig met dat milieu? Ja, zeker, tuurlijk. Ja. Ja, en dat probeer. doe je dus ook. Ik wel. Ik bedoel... Ik bedoel, als ik zo erg zit in een bedrijfspand... ik kom wel eens in een bedrijfsvanden waar ik dan moet laten of los te trekken sleutel van een verkoot om binnen te komen. Het is de midden nacht, het licht brandt. Ik doe het uit op het moment dat ik dan weg ga. Dan ben, ja, sommige mensen vinden me een beetje een bedweten. <laughs> van ja, joh, wat bemoei jij je mee? Uh, maar ja, ik vind het... het, het, het gaat tegen mijn gevoel in om het te laten branden. Ja, ja, ja. M misschien moet de overheid jou eens bellen. Ja, ach. Ja, nou ja, maar... ik denk, ik denk er zijn te veel belangen mee gemoeid en natuurlijk. Kijk, een aannemer die wil ook nieuwe vangdeel verkopen. En, en, en die wil ook nieuwe, nieuwe lichtmasten plaatsen. Ja. En die zal waarschijnlijk ook wel weer een bepaalde winstmarge hebben op het Oud-Ijzer. En, en dat is allemaal niet verkeerd. Iedereen mag wat verdienen. Maar ik vind het zo jammer dat het... Ja, nou, als je dan ziet dat we, we gaan snijden in ontwikkelingshulp. Uh, dan denk ik van, ja, jongens, is dat wel nodig? Als we een beetje met de grondstoffen die we gebruiken voor de wegenbouw... daar een beetje, ja, wat verstandiger eigenlijk wat verantwoordelijker mee omgaan, laat ik het mm -hmm. zo zeggen. De burger moet verantwoordelijk met grondstoffen uh, omgaan, maar dan moet de overheid dat ook doen. Hans, een uh, helder pleidooi. Dankjewel. Waar ben je naartoe je onderweg kunt... nu? Uh, naar huis, naar dus, het mooie Hoge Noorden. Naar het mooie Hoge Noorden. Nou, dan zou ik zeggen, rij voorzichtig nog en uh, wel thuis en slaap lekker voor straks, hè? Ik, ik rijd zuinig. Hoi, hoi. Heel goed. Dag Hans. Dank wel voor het bellen. En daarmee werd het bijna twee uur. Dank weer voor het luisteren, voor het bellen, voor het meepraten... voor het mailen, voor het twitteren. Noem maar op. Heel graag tot morgen. Dan ontvangt Lex Bolmeijer Bruno Braakhuis. En Bruno Braakhuis is woordvoerder Financiën... in de Tweede Kamerfractie van GroenLinks. Straks na twee uur klinkt de nacht hier op Radio 1 weer anders. En dat dankzij dit keer Paul van Gelder en Hubert Mol. Heel veel genoegen daarbij. En wat Casa Luna betreft, graag tot morgen even na middernacht. Goeiedag nog.